In België is het dodental van het noodweer opgelopen tot 27. Zo'n 100 mensen zijn nog vermist of niet bereikbaar. In de provincie Luik is de ravage groot. De burgemeester van Pepinster meldt dat reddingswerkers gisteravond mensen hoorden roepen van onder het puin. Er is een reddingsactie met speurhonden opgezet. Vandaag wordt er verder gezocht op de plaats waar de hulpkreten gehoord zijn. Vanaf vandaag moeten reizigers naar Frankrijk, die niet of niet volledig zijn gevaccineerd, een negatieve coronatest laten zien bij binnenkomst. De test mag niet ouder zijn dan 24 uur. Gisteren werd bekend dat Frankrijk de inreisregels aanscherpt voor toeristen uit Nederland en andere roodgekleurde Europese landen. Het aantal besmettingen in Frankrijk nam gisteren met 11.000 toe. De meeste nieuwe besmettingen zijn in de vakantiegebieden in het zuiden van Frankrijk, langs de Middellandse Zee en in Parijs.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 er was er ook één, die met pak bij, en die leek precies op een jeugdkik van mij. Weet je nog wel, oh, je. Wij kiekten al ze leuke dingen. Weet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 Oudje, een opname 1928. En zelf uh, moet ik eerlijk toegeven dat ik ook een beetje oud begint te worden. Nou ben ik nog uh, heel erg jong, zoals de meeste mensen zeggen, maar...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 en licht verexcuseer, maar Marietje zei mama zit toch niet in je neus te pulken het kind gaat aan het bulken en paard vermaant zijn vrouw dat jij het nog niet gracieus vindt het is je eigen neuskind. ze pulkt toch niet in die giegel van jou een aarde bolle naar die prachtige bolle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 Het geheim met de meid. Maar waarom zit ik hier nog zo laat? Ik wacht tot de deur opengaat. Ik ben verliefd, verliefd, verliefd op juffrouw Van Dam. Ik ben verliefd, verliefd, verliefd op juffrouw Van Dam. Ze geeft les in algebra, ik hou niet van algebra. Maar zij geeft les in al gebruik. braak, ben verliefd op je vrouw Van en ik wou... Ik weet dat je vrouw. Wou je iets vragen? Oh, nee, Nee, vrouw, nee. Is er iets niet in orde? Jij, ja, vrouw. Ik bedoel, nee, nee, jevrouw. Dag, Emmy. Dag schat. Ik ben een beetje laat. Lieveling niet waar de jongen bij is. Waarom niet? Iemand is die ik haat, is vrouw Van Dam. Het is gewoon een mens van de straat, die vrouw Van Dam. Al geeft ze maar achten of negens of tienen. Het helpt niks, mijn sympathie kan ze niet meer verdienen. Ik haat dat oude wijf van Van Dam en ik wou...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 Nachtelijk uur zes liefde. Echt niemand op aarde, enige verwaarde aan. De dag men ziet slecht sterren. Flonkeland aan de hemel staan. En hoe klinkt hetzelfde lied? Als de avond daalt, de dag verdwijnt, het zonnetje slapen gaat. De stilte van de nacht verschijnt, een klokje weinig slaat. Dan is weer het uur gekomen, de tijd om een liefde te dromen. Dan wordt weer het lied van de sterren gehoord, een lied dat ons hallen bekoort. Als sterren volkrant aan de hemel staan... En het maandje schijnt met gulle lach. Is heel de natuur in het nachtelijk uur slechts liefde. Heeft niemand op aarde enige waarde aan. De dag men ziet slechts sterren vlonk aan de hemel staan. En overal klinkt hetzelfde lied? Zij is kampioenen met stoffen en blik. Een schoonmaakartiste, dat zie je pas goed op. Oh.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 Dat ding het astma man, zet er maar een bokje voor. De olieman heeft een bordje opgedaan, daar rijdt hij mee als een vorst door de Jordaan. Maar s'avonds om acht uur is het uit met de pret, want dan stopt zijn vrouw de slinger om.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 Dezelfde bomen, dezelfde straten. No.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 Drie. Dag mevrouw Verkamp, weet u van de ramp? Nee. Hendrik Haan uit Kool aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. Het is niet waar. Hm? Zeven maanden stond hij open, Op. heel de stad is ondergelopen. Oh, Denk u toch eens even, niemand meer in leven. Allemaal persoon. Kijk, wie komt, komt er aan? Hendrik Haan.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 En hij werd vooral beroemd door zijn vertolking van het wereldwijd bekende lied Tulpen uit Amsterdam. uit 1957. En die hoort u nu, Herman Emmink met Tulpen uit Amsterdam. Ik wens u nog een hele fijne week, nog een fijne zondag en misschien tot volgende week. Tot ziens. Als de lente komt, dan stuur ik jou, Tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou